Met het NOS De Europese ministers van Financiën praten vanavond nog over de situatie in Griekenland. De vraag is of er nieuwe steunmaatregelen moeten komen. Er zijn twee bijeenkomsten. Eén van ministers uit de Eurolanden en één waar ook andere ministers uit de EU bij aanschuiven. Minister De Jager is eventueel bereid de Grieken nog eens financieel te steunen. Maar daar moeten ook banken, verzekeraars en pensioenfondsen meedoen. De Tweede Kamer staat voorlopig in meerderheid achter De Jager. PVV, SP, Partij voor de Dieren en ook de ChristenUnie zijn tegen.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 Ruud Gullit is ontslagen als trainer van Terek Grozny. De club verloor vanmiddag de competitiewedstrijd tegen Perm. Het werd 1-0 in de laatste minuut door een eigen doelpunt van Grozny. Voor de, voorzitter Kadirov had al aangekondigd dat Gullit ontslag zou krijgen als er vandaag niet zou worden gewonnen. Gullit zag zijn team 13 wedstrijden spelen. Het won er maar 3. Verder zou Kadirov vinden dat Gullit zich in interviews laatdunkend over Tsjetjeni heeft uitgelaten. Gullit werkte pas sinds januari bij Terek Grozny. Het weer vanavond droog en helder. Morgen is zonnig. In de middag kans op buien. Het wordt 19 graden in het noorden tot plaatselijk 25 in Limburg. De dagen daarna bewolkt en regen. Vanaf vrijdag ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A4 in de richting Den Haag. Bij Hoogmaarden nog een 3 kilometer. En op de A13 Den Haag in de richting Rotterdam. Tussen kloppert iypenburg en Delft-Zuid. Daar staat nog een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 En ja, zij wilde het eigenlijk wel een beetje uh, vanaf. En zij heeft mij uh, daarvoor benaderd, dus zo oh, is het balletje gaan rollen. ja. Ja, dus. ja. ja, ja. En je hebt een beetje dezelfde producten, kan je even zeggen, wat je verkoopt? Ja, ik ver verkoop uh, veel uh, lichamel uh, lichamelijke verzorgingsproducten. Uh, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, speelgoed... Cadeautjes, ja, noem maar op. Ja, heel leuk. Ja. Denk, he. En is het assortiment nu echt weer heel anders dan bij de vorige eigenaar, zeg maar? Nee, de, de basis is wel een beetje hetzelfde. Ik heb wel aangevuld al met mijn ja, eigen ideetjes. Voor de zomer alvast wat, wat spulletjes voor de kinderen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld barbecue... Ja, van alles wat uh, al, ja. ja, alles zo water, dingen, ja. Hè? echt, echt allerlei andere dingen erbij. Ja, gewoon een echt, beetje proberen ja. en kijken en zoeken, ja. We een rondje door de winkel ja, maken, prima. zodat ik je vertelt wat we zo Ja. Nou, ik heb hier wat uh, make-up spullen, uh, artikelen voor uh, baby's, tandpasta, uh -huh. tandenborstels, uh, schoonmaakartikelen. Hier hebben we de cadeautafel. En dan hebben we John Frida, Goel. Dat ja, ook uh, de bus, onder he? de winkelwaarde verkocht wordt. Dus, ja, maar uh, dat vuil me altijd op dat het ja. hier veel goedkoper is. Hoe kan dat nou? Ja, omdat het veel, de groothandels waar ik mee werk, die, die kopen op ...faillissementen op, okay. partijen, ja. Ja, en dan is de, de inkoopprijs uh, sowieso een stukje lager. Ja, en daarom kan je onder de prijs ja. het ook verkopen, ja ik hoe ja, kan dat nou dat het hier veel goedkoper ja, is? Ja, zo dat werkt zijn, dus dat. bepaalde ja. partijen, en die koop je dan en, via groothandel. Ja, en, uh, ja soms, en daardoor wisselt het ook wel uh, de ja. ja, de ene keer heb ik wel iets, de andere keer niet. Maar daardoor heb ik ook weer, zoals uh, b tandenstokers, uh -huh. worden niet meer geproduceerd in Nederland. Nee. Maar ja, die heb ik wel. <laughs> Hoe kan dat nou? <laughs> en ver onder de winkelwaarde. Uh, dus. Ja, dus je hebt een bepaalde. Ja, dat ook toch partijen die nog ergens gevonden worden dan. Ja, ja. Dat is overvoorraad. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, wat leuk. Leuke dingen.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 Het wonderlijke ervan is dat het uh, echt hard wordt. Maar zodra je ja. er een uh, borstel doorheen haalt. is dus je haar weer uh, helemaal zacht. Dus, oh, dat is wel uh, apart. En die is uh, niet makkelijk te krijgen. Nee, dus, dus het is, een heel is wel een product. topproduct. Uh, ja. Oh, geweldig. Er is heel veel vragen nou. We komen ze met speciaal voor je ja. naartoe. Hè? En dan hebben we de Goldline-producten. Uh, ja, wat houdt dat erin? Dat zijn uh, crèmes en een body lotion. Mm. Hebben we vitamine E-creme? Voorbeeld. Uiersal uh, of uiersalf, en uh, vaseline. En de paardenkracht voor uh, spieren en gewrichten. Uh, nou, <laughs> Eén keer gebruiken en dan komt uh, terug. terug. Dat geldt hetzelfde voor de ginseng creme, dat is eigenlijk voor alle huidproblemen die je maar kan verzinnen. Oh, dat kun je nou, er allemaal ja, gebruiken. En ja, daarvoor en nog geen 2 euro. Nee, dat is echt een gelooflijke prijs. Ja, ja, en ook hele leuke set, zie ik, met armbanden ja, erbij. En broodjes, uh, de kunnen ook leuk. sets maken. Ja, oh ja die, die maak je ook zelf. Wat zit er in zo'n set bijvoorbeeld? Uh, nou, dit is een bestelling dan. Uh, hier hebben we een uh, badzout met een douchegel ja leuk ja nou, voor nog geen 4 euro met een hele leuke cadeaus ja. oh geweldig maar dat dan, ja alles kan ja dus je bent heel flexibel dan, ja hoor zeker zeker en dan heb ik hier ook nog wat uh, de ramen set oh, ja. dat is daar heeft u dus geen, uh, geen sop en geen uh, Wissel nodig. Over oh, oh, het uh, één doek. Eén doek. Die dikke maakt u nat. Ja. En met de uh, andere maakt u hem droog. En dan ben je klaar. En streeploos. Ongelooflijk. Ja, nou, dat is ook voor mensen wel heel handig Dat is ook ideaal. Ja. Ja, dus uh, daar. heb je helemaal niet al die. Uh... Dat ja, is helemaal is geweldig. Dan ja. heb je zelf wel eens uitgeprobeerd. Ja, ik, ik, uh, je ik doet heb het heel veel raam. ramen. Dus, uh, <laughs> het is Het is bijna leuk. leuk. Ook uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat restante plakband of vingerafdrukken. Oh, ja. Dat gaat ja, allemaal mee mee. makkelijk eraf. Ik kan er ook mee. Ja. nog een multidoekje erbij. kun kan er mee geweldig. stoffen. En daar heb je helemaal geen producten zelfs meer van nodig dan? Nee, nee, alleen, nee maar... alleen die twee doekjes en water. Dat is een uitvinding, ja, hè? Dat is alles, Volgens ja. Voor zand wordt is het wel handig, want we hebben vaak vieze ramen. Ja, dat ja, het, ja, precies, hè? Dus, Je dus uh, hier ook heel alleen, ja, geloof ik, dat zijn, ja. Oh, wat leuk. Een heleboel soorten deodorant, zie ik al. Ja. En de uh, haarkleuring is ook uh, ja, heel dat erg geliefd, geprijsd, denk ik, hè? Ja, van zeker bon nu... Nu de zomer een beetje gaat ja. beginnen, en gaan <laughs> ze allemaal weer kleuren. Dat is waar, we liggen ja. allemaal weer natuurlijk helemaal in de mode mee en lekker op het strand ja, liggen precies. met een goed ja. kleurtje. Ja, ja toch? Dat Heel ingekleurd natuurlijk <laughs> ja. in de zon. We hebben we ook nog haarmaskertjes voor oh, de nacht. ja, ja. ja <laughs> Om het weer een beetje op te peppen, het <laughs> ja. uitgedraagd haar en zo in de zon. Ja. Oké, okay, dat zijn leuke dingen allemaal. Ja, en wasmiddelen van alles, en ook nog vader was, ja. tabletten. Ja, uh, was voor vanaf 1 euro voor een liter. Dus, ja, wat uh, ja. leuk. Lekker spul, ja. en niet te duur. Het is allemaal is goedkoper dan normaal, hè? Dat ja, het wel scheelt op, allemaal een paar euro, ja. Wat leuk, ja. En dus, tassen uh, zie ik ook nog. inpakjes. Inpakjes 2,50. Nou, dan kan je nog eens zelf gimmelen. Ja, koeltassen. Ja, en een heel uh, breed assortiment. Ja, en dat komt alleen maar uh, meer bij, hè? Ja, ja, ja. ja. Breidt het lekker uit. Ja, je vindt ja. het leuk om veel leuke nieuwe producten ja, uh, ja. te schaffen. Voor ieder wat wils, toch? Uh -huh. ja. En heb je ook een beetje vaste klanten? Of juist meer toeristen? Wat, wat voor klantenkring heb je hier? Door de week is er toch wel veel vaste klanten. Ja. De winkel bestaat natuurlijk al 15 jaar. Dus ja. het is aardig wat uh, opgebouwd wat dat betreft. Dus die moet ik uh, vasthouden. <laughs> ja. En uh, vooral zondag uh, is de toeristendag. Ja, ja, dat zijn heel veel toeristen. In het, dagjes mensen. Uh, uh, ja, dan ja. ben je, in, je met alle dagen open, begrijp ik ja, ja, dat? Ja. Zo, elke zaterdag, zondag. Ja. Dus je draait ja, ook een paar daterdag. ochtendjes dicht. <laughs> <Ja>. <laughs> dan blijft het nog leuk. Uh, ja. Ja, wat is het te combineren? Je hebt misschien een gezin of uh, heb je druk uh, daarnaast? Ja, met uh, behulp van mijn ouders. Uh, ja. ja. Zorg ik zorg ook veel voor de kindjes. Wow. Ja, dus, dan is het uh, uh, te doen, hè? Ja, dan uh, zo met elkaar en mijn man. Jouwe, wij ja, we redden het wel. Ja, dat ja. is leuk. En heb je ook nog hobby's of iets? Ja. Heb je er nog tijd voor? Ja, voor kinderen. Ja, leuk. Ja, en we, ja, en dit is gewoon ook echt, uh, echt mijn hobby. Ja. ja, oh je werk is je hobby. Dat is wel ja, ja, echt ja. wel. Ja. En uh, zaalvoetballen doe ik dan nog. Oh leuk. Ja. Ja. Dat dan is dan hier in Zandvoort ook. En, uh, ja. De Zandvoortse zaalvoetballen. Dames is dat. Ja, een. dames. Oh, ja. Dat, dat hier wel. dat hè? Ja, wat ja, leuk. Ja, ja. Ja. Ja. Dus de dames die rennen dan achter de voetbal aan. Ja. <laughs> dat is ook leuk wat ze weten. Ja. Welke club is dat dan? Oh, oké. Okay. En dat is elke week? Ja, we of FC Zandvoort. Sorry. Ja, oh, F F Zandvoort FC Zandvoort is een dames voetbalclub. Ja. Ja. Nou, leuk om te weten. Misschien ja, dat de luisteraars ook geïnteresseerd zijn. Je weet ja. maar nooit, een nieuwe voetbalclub. Ja. En uh, ja, dat is leuk om te doen. Dan heb je ook een beetje beweging natuurlijk. Ja, dat moet ook, uh, we moeten ook wel bij gaan horen. En hoe stel je de zaak voor over vijf jaar?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 Op bepaalde producten altijd drie voor een bepaalde prijs. Dus niet één week, ja, maar gewoon altijd. altijd. Ja. ja, en je kan voor alles, uh, van alles bij me terecht. Mm. Ja, ook leuke cadeautjes. Oh en ja, vaste en kinderen, en, uh, ja. ja, en voor de kinderen, ja. En als ik het niet in huis heb, dan kan ik het ook misschien nog voor je bestellen. Ja, dat is wel Dus mooi het is ook een lezen. stukje service. Ik ben. Uh, ja, een Dus het is ook, lijkt mij, dan gun je het iemand toch ook ja. sneller. Uh, yeah. Nou, goed om dus, te weten. Dus yeah. als we vragen hebben naar een bepaald product, kunnen we gewoon dan jou vragen. En jij kan ja, het opzoeken. Ja. Ja. Misschien dat je een leverancier ja. weet die ja. dat ook nog heeft. En misschien zelfs nog goedkoper doet. Ja, precies. Nou, daar gaan we voor natuurlijk. Dat, <laughs> dat dan is dan. wel heel ja. mooi. Ja. Nou, leuk om heel te belangrijk. weten, die extra service. Ja. Ja. Hartelijk bedankt voor het interview. Ja, Vond het heel dan. leuk. Ik ook. En tot ziens. <laughs> Oké, okay. tot ziens. I'm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 There were days when your words tasted like a bitter